met de NOS journaal. Honderden mensen zijn het slachtoffer van belasting toeslagen. De Belastingdienst bevestigt een bericht erover in NRC Next. Zo lang tijd mogelijk, om met de eigen digid bij de Belastingdienst de gegevens van anderen te wijzigen. Vroudeurs hadden hiervoor alleen de naam, geboortenatum en het burgerservice-nummer van iemand nodig. Ze veranderden dan bijvoorbeeld het rekeningnummer waarop toeslagen van huur, zorg of kinderopvang binnenkwamen. Sinds een paar maanden kan dat niet meer. Mensen kunnen nu alleen nog met hun eigen digid een eigen gegevens wijzigen. Dus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 ...zijn gepubliceerd zonder het kabinet vooraf in te lichten. Striptekenaar Mink Oosterveer is om het leven gekomen bij een motorongeluk. Dit jaar kreeg hij de stripschapprijs voor zijn hele oeuvre. Oosterveer tekende onder meer de krantenstrips Zodiac en Nicky Sachs in de Telegraaf... ...en werkte de laatste jaren aan avonturenstrips in stripblad Apple. Hij verongelukte zaterdag op de ringweg bij Doordrecht. Mink Oosterveer is 50 geworden. Het weer dan tot slot stapelwolken, maar ook zonnige perioden. Plaatselijk komt nog een lichte bui voor en het wordt een graad of 17. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Fiel op de A9 die Diemen richting Amstelveen. Door een kapotte bus, twee kilometer tussen Belmermeer en Knopert Holendrecht. Daar is de rechter, is ook dicht. Op de A27 Gorkum richting Utrecht staan twee files. Allereerst tussen het Evedingen en Nieuwegein, twee. En tussen Houten en het Rijnsweert, drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 De op CFM wordt elke uur verzorgd door de ANWB. Elke uur naar het nieuws zul je dat bij CFM langs en zo maken de radio nog completer. Je hoort Gino Vanelli en People Can Move. Uiteraard speciaal even voor alle mannen van de ANWB. Verkeersinformatie. Zandvoort en de regio. En uh, ja, welkom in het uh, derde uur alweer. Ja, derde uur. En uh, rond de klok van kwart voor vijf. Het gedicht van de week. We hebben drie inzendingen gekregen. En we zijn er nog niet uit welke het wordt. Nog een aantal evenementen. Uh, dus een hoop pen en papier bij de hand. En we gaan natuurlijk uh, de, weer over naar SV Zandvoort. Hellas Sport 1. Joop, is er al gescoord of nog niet? Ja, inderdaad. Hey. We jullie naar de Wereldlinks luisteren. Of Gene Vanilli, dat weet ik niet precies. Maar Zandvoort is op 1-0 gekomen. hetzelfde, dat zei ik al glad geworden. Behoorlijk hoor, dat heeft hier echt, het, het was bijna een holkbeuk op een gegeven moment, maar het is ook doorgegaan. Op een gegeven moment een vrij schop van, eh, uh, moet ik even nadenken, dat was eh. Michael Kuyl, vrije schop van Michael Kuyl, die, die, die echt een schuiven gaf, die, die bal kon geen hard aan. En Baslein was Neumann zo precies op de juiste plaats om die bal achter de keeper van uh, Helensport te tikken. Sandvoort lijkt daardoor met hij wil, maar moet toch op blijven passen, want nu ook weer. En is het, opnieuw is het, uh, ja, is het geweldig. Uh, uh, helemaal goed, uh, Boylefit die daar de bal is weg uh, voor dat het uh, aanvaller verkeerde uh, uh, uh, dingen kon gaan doen. Sandvoort is op uh, het, het laatste kwartier wat de dat wij niet waren, uh, dus redelijk goed voetballen. De, de bal kan met man worden, houdt de bal redelijk goed in de ploeg, alweer natuurlijk ook zoals nu een verschrikkelijk verkeerde paas komt van Billy Visser die wel ontzettend hard werkt hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Uh, een beetje ongelukkig, maar hij werkt heel erg hard. En nu is het uh, voor dit bal bezit, Max Aardewerk in de middencirkel, uh, gaat een beetje heen en weer draaien, Bas Levens aan de rechterkant. Levens heeft een uh, ruimte voor zich, maar hij stopt af, ik weet niet waarom, en paas nu naar uh, Rusmol in en de rechterkant ook. dikke dieptepaas op Lemmings. Kan hij bijkomen? komen? Ja, hij kan erbij komen. Gaat hij er niks mee doen? Nee, ja, hij kan er niks mee doen. Gaat vier voet verdedigen van Helsport over de zijlijn. En dat is een of drie vanaf de cornervlog. En op dit moment wordt er eh, blijkbaar ja, er wordt gewisseld. En het spel is heel even stil. Helmsport gaat de tweede wissel plegen. Soms heeft er nu eentje gedaan en Michel is dus nu aan het warm lopen. Wat uh, uh, gaat er gebeuren? Want Ik zie nu twee ballen oké, okay. eentje gaat eruit, die heeft dan in de duinen gelegen, waarschijnlijk. Eh, en de zandvoetlag gaan gooien. Gooien met beetje JO5 vanaf de cornervlag. En voor zand aan de rechterkant van het veld. Naar, eh, even kijken, uh, Nuitje Berg. Die een beetje ongelukkig speelt. De corners komen niet echt heel erg goed aan. Maar gaat nu wel zijn man voorbij. gaat de tweede man proberen te komen. En dat is, yeah, yeah. Een doe schitterend doelpunt. Leidt elkaar op het aangeven van Nijsselberg. Prachtig mooi doelpunt. Koeper kon er helemaal niet bij. Hij, uh, die bal gaat er gewoon heel erg mooi in. En Zandvoort leidt nu met even kijken. Nou, het zal zijn een minuutje om uh, 14-15 te gaan. Leidt Zandvoort met 2-0. En ja, dat is toch wel gezien de laatste mm, kwartier, 20 minuten, helemaal terecht dat Zandvoort op die voorspan komt. Het was een Berg die ze man passeerde, kreeg een tweede voor zich gaf die bal heel goed voor en dan was het uh, kaal die uh, heel makkelijk het is heel makkelijk, dat, dat lijkt makkelijk maar die bal ging prachtig gooien. in en Zandvoort leidt nu met 2-0 en dat gaat er gebeuren ik zie de keeper wijzen of de uh, arbiter wijzen, ik weet niet wat er aan de hand is oh, er zit een gat in het net blijkbaar want die bal die gaat er echt in en ik zie de keeper die bal aan de zijkant van het doelcirkel weghalen en de arbiter die vraagt nu uh, Assistentie van iemand van Zandvoort. om het gat dicht te maken. Die bal ging dus het doel in. en door het gat in het net. ging hij er weer buiten. Het is wel een doelpunt. maar die, dat moet wel gerepareerd worden, natuurlijk. Hij keurt er heel goed. en die bal. die telt gewoon. Zandvoort lijkt dus. met uh, twee maar, uh, seks zit je eigenlijk om het hart. om uh, dan uh, te zien dat. Uh, de kiep, die, die, die uh, scheidsrechter wijst. naar het doel van. van de helsport. en verwacht je eigenlijk. min of meer dat hij misschien voor een overtreding foto heeft. maar. Het is alleen maar om het net van uh, doel te recreëren, zodat die ballen niet meer kunnen gaan. Uh, heel curieus, dat zie je zo goed als een Want normaal gesproken, uh, gaat een arbiter alle netten na en uh, kijkt naar de vlaggen en dat soort dingen allemaal voordat de wedstrijd begint. En typisch uh, dat hij het niet uh, gemerkt heeft. Goed, de ballen zijn ondertussen weer in het spel gebracht door sport. Uh, Eigen helft de bal moet ik eigenlijk zeggen. Voordat hij nu is, eigenlijk een beetje op de Zandvoetse helft komt. Uh, uh, en uh, aan de rechterkant van het Zandvoetse veld. B B B B B is is een, een beetje zwak. En dan gaat hij niet op de niet de bal komen. En het is Zonneveld die hele harde hakje, kon hij die bal tegenhouden. En nu is daar een overkleding op. Uh, even kijken, ik denk dat het. Uh, ik weet het eigenlijk wel zeker dat het petting van de hoort is. Sandvoort mag en die bal nu in het spel gaan brengen. We moeten nog gaan. Even kijken, een minuutje of 7, 8. Misschien ietsje lang. En voorlopig uh, staat er 2-0 in het voordeel van Zandvoort. Nou, mooie voorsprong voor SV Zandvoort. En straks komen ben je ook terug na twee paten? Weer woo well, <laughs> Zaterdagmiddag heet Sondfoort op zaterdag bij je uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Je is dus juist de uh, Blues Brothers. En everybody needs somebody to love. Nou, we staan mooi voor met uh, 2-0 tegen Hellasports. Zo dadelijk uh, het slot van die wedstrijd uh, van jouw is. Maar eerst nog even wat korte berichtjes, ja, uh, Albert-Jan. Twee berichtjes. En wel allereerst, uh, dat gaat over morgen. Want in het Juttersmuseum is uh, morgen uh, vanaf 1 uur tot 4 uur... Willem Bakkenhoven van de Bombschuitbouwclub aanwezig. Hij geeft uitleg over de toegestelde grote en kleine bombschuiten. En tevens vertelt hij hoe deze speciale boten gemaakt worden uiteraard is de toegang gratis morgenmiddag van 1 tot 4 in het Juttersmuseum dan gaan we naar 24 september want dan is de babbelwagen presenteert dan Zandvoortse hoogvliegers vroegere, vroegere bedrijvigheid en plannen die wel of niet betekenis hebben gehad voor de Zandvoortse gemeenschap bij mooi weer is het op het Kerkplein op 24 september aanstaan en het begint om half 9 voor meer informatie gaat u naar uh, en reserveringen, voor info en reservering kunt u bellen met me Marcel Meijer 06 138 3700. 06 138 -37 of mail naar info babbelwagennl Vanmiddag tussen 12 en 1 bij CVM hoorde je het programma Oud-Zandvoort. ging vandaag over uh, Monopol. Ja. Ken je was... dat nog? Nee, dat ken ik niet. Toen, toen woon ik hier nog niet. Oh nee, nee jij komt uit Groningen hè? Ja, nee, ik kom uit Groningen. Ja, daar ja, okay. heb ik er gelijk in. Nee, maar uh, een prachtig verhaal. Een prachtig verhaal. Uh, ja, hartstikke leuk. En al die grote artiesten die daar geweest zijn. De Supremes en de Three Decrees bijvoorbeeld. Dat ja. was een bruggetje. Ja, heb je hem okay. door. Ja, heel goed. En die oude man die liep met ze over het straat hoor. Dirty old man. Oh. Dat verhaal horen we vanmiddag van uh, Ronald Rietveld tijdens uh, Oud-Zalvoort. Allemaal van die klerenkast om die dames van de tweede Queens heen. We zie ik allemaal van die kort draaiers, weet je wel. Twee ja. meter zoveel. En uh, ja, die bewaken dan uh, de dames voor de Dirty Old Men op het strand. Maar de Supremes toen ze hier waren, die, hebben gewoon, die hadden nog geen bodyguards hoor. Nee, die hadden ze niet nodig hè. Nee. nee gewoon uh, met Diana Ross uh, ook gewoon lekker even een te maken. Moet allemaal kunnen. Het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag weer snel over naar Joop van Ness. Ja, waar echt die tweede helft het uh, echt op het einde loopt, het zal een paar minuten duren, want er zijn een paar keer blessurebehandelingen geweest, er is een paar keer gewisseld, maar Zandvoort staat nog steeds op een redelijk comfortabele 2-0 voorsprong, en is na die 2-0 gewoon blijven voetballen. En dat is natuurlijk belangrijk, want als je achteruit gaat lopen, ja, dan speel je alleen maar je tegenstander in de kaart, en dat is natuurlijk niet te bedoelen. Halsport mag er niet gooien, zo'n beetje op de middenlijn. Uh, blijft in balbezit, maar wordt uh, veel op de huid door Zandvoort, en er wordt gefloten, voor een overtreding van het, het is helemaal geen probleem, het mag gewoon. Het is een simpele overtreding. Helemaal geen gele kaart. Dat soort dingen gaat die bal komen. in de Doelman. En dat is Jan Schumer. Die kan die bal wegspelen. spelen. Maar uh, Michael Kaal. Oh, die kan het, die, die, die bal onder, goed onder controle houden. En is hem niet kwijt. Maar is, uh, Max Aardewerk gaat er heel hard in. Behoorlijk hard zelfs. Dat is uh, gaan fluiten Voor een overtreding van Aardwijk. en Maar het is het eind van de samples. Doel nog. En die bal is al genomen. Breed gelegd zijn links buiten aan de spelen en Leonels die Bas Lennons moet ik net zeggen natuurlijk die uh, kan die man tegenhouden, kan die bal niet kwijt en dan gaat die bal weer naar de zijkant. Opnieuw uh, Leonels die nu wel die bal kan tegenhouden en dan gaat die hoger de doen moet komen die moet dan plassen en die op de komt. Heel simpel, uh, Bonuset die uh, steekt ze aan alle twee uh, zegt, zegt, ja heel makkelijk mijn balletje en die gaat wel rustig aan die bal halen. Lege de korenslag en neemt hem nu mee om die bal weer in het spel te gaan brengen. Dus zet hij uh, echt met name in het begin van de wedstrijd uh, behoorlijk uh, aan de bak moest. Uh, goed zijn doel tot nu toe is vangehouden. gehouden. En die uh, gaat die bal dan nu nemen. Verder richting Mol. Maar nee, je gaat in eerste instantie nog even naar Patrick van der Hoort. En die probeert het daar een bal te bereiken. Maar het voet van, van een tegenstander naar Aardewerk. Aardewerk naar uh, Van der Hoort. Van der Hoort is hij klein, Dat is ook een beetje een slechte bal eigenlijk. Hoor. Zoals we zullen zeggen, in het voetbal is een ziekenhuisbal. En het is een beetje pingpongvoetbal voetbal op dit moment. En nu is het uh, daar... het uh, uh, uh, kijken, Mons, die kan die bal spelen. Naar nou, Van Aardewerk. Die wordt tegen zijn voet aangeschopt. Uh, nee, dat is niet naar Aardewerk. Ja, wel een wel, uh, Aardewerk. We krijgen een redelijke schop en die krijgt nu ook die bal mee en die gaat alle tijd nemen om Lans Veld die te laten nemen. Zonneveld, uh, ook nog steeds genaamd, natuurlijk die Sanford leidt naar nou, Maurice Mol in de voeten gespeeld. Helemaal nou, goed. Mol, draait zich om en gaat daar van de oort, uh, de oort die gaat daar helemaal in bal. Die gaat naar de achterlijn toe, die gaat die bal voorzetten. En dat is de zolder, dat is de weel wordt doopend. Ach, is hij achter? Oh, dat is een gezicht nou, best, Ik stond al te juichen, maar die bal is achter gegaan. Heel erg jammer, want het was een schitterende aanval. En ik dacht dat hij zo was van de voet van even kijken naar zijn berg. Zo achter de pieper kipste uh, uh, ja, eigenlijk. Maar het was dus aan de verkeerde kant van de Pavenslandvoet. En ondertussen is de bal alweer in het spel gebracht door Hellsport. En uh, Helensport toch steeds op eigen helptoordeel die anders, want Sansfoort verdedigt goed. Dus veel beweging eh, bij de Sons, uh, uh, verdedigers En die bal wordt dus. Kijk, kan je moeilijk blijven, Wie wel? En dat wordt springt van de voet van een uh, aantal van HLS uh, Sport af. wordt nog rustig gaan nemen aan de linkerkant. Het en gaat gaat Boedelvis zich mee bemoeien. Visser gooit daar even kijken. Nee, niet goed, maar toch kan Sander de bal weer wegkoppen. En hij het uh, daar uh, naast je bericht, via een voet van een, van een spelen, Die bal over de zijlijn direct zo'n beetje op de, op de middel, middellijn. En Zandvoort mag gaan ingooien. Opnieuw gaat Visser dat doen. We zitten dus aan de linkerkant van het veld. En wordt daar dan Zandvoort gezocht en gevonden. Sonneveld die transporteert die bal ver naar voren toe. Richting. Nee, ja, Mol. Maar die kan niet bij komen. wordt er niemand verdedigd. En de sport kan de bal overnemen. Nu, nee, ja, het verstand aan de rechterkant van het veld, steeds sport, maar op eigen helft. Druk van Zandvoort op die bal is behoorlijk goed. En daardoor wordt het ook. Uh, uh, en daar is een buitenspel uh, te ge gevlacht en gefloten ik zeg het normaal, ik heb het ook al eerder zelf gezegd de arbeid heeft er niet erg druk vandaag weinig te fluiten er gebeurt weinig hij heeft pas dus één keer een gele kaart getoond en dat was toevallig nog een voorspant, niet ook dat was uh, Ronald Kalis die daar uh, uh, iemand uh, verkeerd maar dat was helemaal verder geen gevolgen. Bas Lenos heeft uh, de bal in de voeten gekregen van Zonneveld. Sonneveld. Uh, tenminste, hij uh, mol, mol, mol, probeert daar een man toe te passeren, dat doet hij altijd. Dat weet hij is langs een man wel, dat doet hem ook. Hij uh, wordt over de knie gelegd en gaat liggen en dat betekent een vrije slotgevoersantwoord. Uh, een metertje of, uh, dat zal het zijn, tien, op de helft van een helft sport mag uh, Bas Lenos de bal gaan nemen. Bij naar een berg. berg in het bijna 16 meter gebied gaat van land passeren. Daar niet voor krijgen. nee. Vierde voet van een verdediger gaat de over de achtlijn. Zandvoet mag een corner gaan nemen. En ik denk dat de berg dat zelf weer gaat doen. Inderdaad, een eentje bal mee naar de corner vlag. En voor Zandvoet gezien is het aan de rechterkant van het veld. Luchtmacht van Zandvoort, staat voor. er gaat een tekentje komen. En dat is heel anders nu, want nu gaat de NSU lans, gaat inlopen, krijgt de al ingespeeld en Berg krijgt hem terug. Uh, nu gaat Berg proberen hem aan te passeren. Dat we gaat nooit waar. Echt afgelopen. Zandvoort wil uh, heel nuttig met 2-0 van de sport En doet dus uh, behoorlijk om met name de aansluiting met de top in stand te houden, zonder het wind met 2-0 en moet volgende week naar AFC. Dankjewel Joop van Es en een mooi resultaat dus voor SV Salvoorts. Fijne zaterdagavond Joop. Ja dankjewel, is gelijk. Oké, okay, dankjewel. Hoi. We gaan gaan halen bellen hè. Ja uiteraard, vooral 5 uur hè, bij Talassa. Ja, Oké, okay, be there. Dankjewel. Breath I... Hoor. Helemaal super dat geluid van deze plaat van Netcom. En je hoort de bigging. Even kijken hoor, het is uh, even half vijf, zullen we weer uh, wat korte berichten doen, uh, ja, robert John. Ja, Jazeker, ik heb er nog twee, ik heb er, nou, ik heb er wel meer, maar ik zal even de volgende twee doen. Het thema voor Kunstkracht 12 uh, voor dit jaar is spiegeling, want de beelden kunstenaars in Zandvoort gaan in de aanloop naar Kunstkracht 12 aan de slag met het thema spiegeling. De kunstwerken zijn te zien tijdens deze manifestatie uh, en de kunstroute door Zandvoort wordt dit jaar gehouden op 1 en 2 oktober tussen 12 en 6 uur en dan pluspunt het cursus en workshop aanbod 2011-2012 van pluspunt Zandvoort ziet er gevarieerd uit kinderen, tieners, volwassenen of senioren voor ieder is er wel iets wils van haar of zijn gading. van actief bezig zijn, je taal ophalen tot het creatief ontwikkelen aan iedereen is gedacht en voor meer informatie en inschrijfformulieren verwijzen wij u naar www.pluspuntzandvoort.nl. www.pluspuntzandvoort.nl. oké okay. we hebben weer plaat voor je. Hier is de single van de Cornels. Ga maar lekker meedoen, uh, collega Vos. Gaan we doen. Helemaal goed. Hier is 74. 75.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 Dat waren twee in snelstop bij de Zandvoortse radio op deze regenachtige zaterdagmiddag. Als een historie, de Cornels, 74, 75. Gevolgd door uh, wat mij betreft een van de betere singles van uh, Madonna. Een beetje uit haar begintijd, hè, gewoon. Ja. Echt like a virgin. Ja, dat was toen zelf ook nog, volgens mij. Ik laat, laat me daar niet over uit. Oké, okay. <laughs> toen was stil. We gaan ons richten op de paardenliefhebbers. Want uh, morgen zijn er uh, in de twee maneges een open dag. Allereerst een open dag bij de manege Rukert aan de Heijmansstraat 25 in Zandvoort. Diverse demonstraties van onze ruiters afgewisseld met pony, eh, ponystappen voor de jeugd. Dat is van 1 uur tot en met 4 uur open middag bij Manege Rukert morgenmiddag aan de Heijmansstraat. En openstal de Naaldenhof in Beltenveld heeft ook een open dag, want morgen eh, opent de stal eh, haar deuren met een spetterende open stal. Ervaar de gastvrije sfeer, bezoek de authentieke stallen en merk hoe fijn het is om ontspannen bezig te zijn met paarden in een prachtige omgeving. Maak er een mooie middag van en neem uw kinderen mee. Stal de Naaldenhof Zuidlaan 51 Bentveld. Ben Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.staldennaardenhof.nl De open dag is daar vanaf 12 uur. Dus u kunt naar de Naardenhof. Of u kunt naar Manege de Rukert paardenliefhebbers. Neem uw kinderen mee. Albert-Jan, ik heb genoeg van jou. Nou, daar ja. even... ja, dan kan je het even meedoen. Okay, ja, oh, oh, oh. Nee hoor, zo heet gewoon het volgende plaatje wat we gaan draaien. Ik heb genoeg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 Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou. Je weet me toch niet trouw, ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou. Some stupid men Now we know what not To do again Besides you lucked out Five Op de Sonvoorts Radio, je all this time. Het is kwart voor vijf geweest en dat betekent tijd voor het gedicht van de week. Hier is Albert-Jan. Ik heb echt ruzie met iedereen. Ben ik dan echt zo gemeen? Ja, onzeker, dat ben ik wel. De ruzie moet opgelost worden. En dan wel heel snel. Soms ben ik helemaal alleen. Mijn hart valt dan uiteen. Dan voel ik me niet meer fijn. Alleen maar voel ik pijn. Is er dan niemand die me aardig vindt? Vindt iedereen me dan een stom kind? Kan ik dan niet beter weg zijn? Mijn leven doet zo'n pijn. Mijn vrienden zijn boos op mij en mijn ouders ook allebei. Ik voel me nergens meer blij, nergens meer vrij. Alleen de pijn in mijn hart, ik val in een donker gat. Storen bij ZFM zo rond kwart voor vijf het gedicht van de week. En uh, ja, heb je ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten op uh, redactie@zfmzandvoort.nl. Redactie@zfmzandvoort.nl. Jouw gedicht is van harte welkom. Leef het ritme van Zandvoort, ook op internet ww.zifmzantwoord.nl Ich bin kein Typ der seinen Vorgaben hakt Der seine Kuschen unterm Schaukelstuhl pakt und zich hier Pflanzen hält Dafür Daarvoor... ist mir die Welt viel zu bunt ik ben geen Sparer, der auf Sicherheit setzt. Hab keine Pläne, meine Zukunft is jetzt. Für een Leben zu zweit, dafür is meine Zeit viel zu knapp. Es gibt Diana, Silvana. Tatiana in New York, Paris, aan de Copacabana. Erlaubt is, was gefällt, Heimat von van Welt. Houdt zich nie in Alltagsgewoon.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 Sevana on in New York, Paris aan de Copacabana, er läuft es was gefällt, hammer De ontdekking van de afgelopen maand Roger Cicero, de Duitse uh, equivalent van uh, Michael Bublé. Michael Bublé. Ja, dat lijkt het wel een beetje op. lijkt ja, er een beetje op. Jij zegt uh, koptelefoon hard en genieten van de muziek. Ja, dit is uh, prachtig. Die hele cd is trouwens vol met van die, van die standards, maar dan allemaal in het Duits. Roger Cicero. Een aanrader. Oké, okay, we hebben nog wat uh, korte berichten. Nou, en daarna is het dan alweer uh, sloes, hè Ik heb nog één, uh, één kort bericht, <laughs> want we hebben natuurlijk heel veel evenementen vandaag en morgen. Gaat die al, ga, word je alweer ge-SMS? Jongen, het is al wat. nee er zijn, We hebben natuurlijk de afgelopen drie uur veel evenementen uh, bij de Horns gehad, waar allemaal naartoe kan. En de laatste die ik niet wil onthouden is natuurlijk morgen in Amsterdam het Jordaanfestival. Het prachtige Jordaanfestival, wat elk jaar uh, wordt georganiseerd. Het zou echt erg voor de Jordanezen moeten zijn. Maar uh, er kwamen natuurlijk, uh, het wordt erg populair. Want de organisator van het Jordaanfestival, Jan de Bie, en burgemeester Eberhard van der Laan. hebben afgelopen vrijdag een overeenstemming bedrijf bereikt over het Amsterdamfestival. aankomend weekend, dus morgen. Want donderdag werd bekend dat de toppers aanstaande zondag niet welkom zijn op het Jordaanfestival in Amsterdam. omdat burgemeester Eberhard van der Laan van mening is dat het terrein te klein is voor de verwachte stroom bezoekers. Ondanks is er vrijdag toch een compromis bereikt over het festival. Alleen René Vroger en Gerard Jorling zullen acte de présence geven. Deze oplossing stemt zowel de organisator als de politie tevreden. Dus hebt u, houdt u van het uh, Jordaanese levenslied. En ik kan het u aanraden, want het is hartstikke leuk. Ga dan morgenmiddag naar Amsterdam en wel naar de Jordaan. Oké, okay, het 4 is uh, flink te keer gegaan trouwens in uh, Hoofddorp. Oké. Okay. Ze hebben maar liefst met 5-1 gewonnen vandaag. Zo, 5-1. Uh, applaus voor ons. Applaus. applaus. applaus. Heel goed. Dus uh, S.W. Uh, de. Uh, laat van zich horen. Helemaal goed. 2-0 voor het uh, eerste en uh, 5-1 voor het uh, vierde team. Nou, geweldig. goede prestatie dus. Einde van, uh, van deze show ja, alweer. Ja, zit het er alweer op? Ja, maar zo dadelijk gaan we nog heel eventjes door naar vijf uur. Want het is entertainment voor jou toch Ja, uur? entertainment voor jou. Gaan wij zo dadelijk mee beginnen. En daarna wordt het uh, vervolgd met Rudy Nicola. Oké. Okay, ja, Oké. Okay. Nou, nou bedankt door. voor het luisteren en tot volgende week wat betreft dit programma. Monaco. volgende week. week Rijf vanuit Monaco. Samen oh ja. In love